9 uur. Hagerman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam wil op Koninginnedag geen grote evenementen meer in de binnenstad. Burgemeester van der Laan kiest voor die maatregel om een einde te maken aan de mensenmassa in de stad en zo incidenten te voorkomen. Daarom is voortaan het 538-muziekfeest op het Museumplein, waar dit jaar 200.000 mensen op afkwamen, verboden. Ook het druk bezochte dansfeest op het Rembrandtplein mag daar niet meer worden gehouden. Als alternatieve locatie zijn onder meer het Rijterrein, de Arena en Zuid-WTC in beeld. Kleinschalig evenement op Koninginnedag laat Amsterdam nog wel toe. In de wacht staan tijdens het bellen met een servicenummer moet gratis worden. Een meerderheid van de Kamer is het eens met een voorstel daarover van de PVV en de ChristenUnie. Nu betalen consumenten al meteen het voorafgenoemde tarief. De PVV wil dat de meter pas gaat lopen als er echt een servicemedewerker de telefoon opneemt. In Duitsland is dat volgens de PVV en de ChristenUnie al op die manier geregeld. Meester Verhaag onderzoekt de haalbaarheid van het voorstel. Voor het eind van het jaar moet duidelijk zijn of het uitvoerbaar is. In Griekenland is oppositieleider Samaras met zijn fractie kwaad weggelopen uit een overleg in het parlement. Dat gebeurde nadat hij premier Papandreou opnieuw had opgeroepen om af te treden. In het parlement werd gedebatteerd over de stabiliteit van de regering na het veel gecritiseerde idee om een referendum te houden over het Europese reddingsplan. Papandreou lijkt inmiddels bereid af te zien van zo'n referendum. Hij zou ook willen praten over het vormen van een regering van nationale eenheid. Maar hij weigert op te stappen, terwijl dat een voorwaarde was van de oppositie om mee te doen aan zo'n overgangsregering. Papandreou heeft bijna de euro en Europa om zeep geholpen, riep de oppositieleider, voordat hij kwaad wegliep. Het weer verspreidt over het land wat lichte regen of motregen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt en af en toe wat regen, dan is de temperatuur rond 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van GFM op tv, radio en internet. GFM. Net nu. Alternative FM.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 This translate When somebody says ho Ja, een digitale tijdperk slaat in hier, hoor. <laughs> ja, ik vind het wel leuk, hier gezegd. Er was, uh, ik, ik heb iets op een prikbord uh, van Marcus neergezet. Van, hallo, Marcus, ik heb een kaartje gekocht voor de finale van de Grote Prijs van Nederland. Zaterdag 10 december, aanvang 12 uur. Dan weet je het alvast. Ja, Pio. Ja, ja dus ik bal. zie zo'n berichtje. Ja, ik zie jij zo'n berichtje, dan zie jij op je laptop. Ik vind hem leuk. Mijn hey, dank is groot en staat in de agenda. En wat staat er dan weer onder? Graag gedaan. Ja. En dan zitten we, en zo in de zin we dus recht zin. tegenover elkaar. Maar <laughs> ieder op een computer ja. via Facebook doen we de communicatie. Eigenlijk moet het eerlijk show via. Zou dat snel, snel genoeg gaan? Nou. Misschien, nou, ik denk dat het wat trager En dan eigenlijk de derde persoon die het hele verhaal voorleest. Ja. Nou. Ik... ik. Ik, iemand, ik, iemand, ik denk dat ik er wel iemand heb. <laughs> goed, uh, maakt niet uit. Uh, welkom in de tweede uur van, uh, van deze show. De Alternative FM, genaamd. Ja. Wil je uh, dan ook meedoen? Ga uh, dan gewoon even naar Facebook, onze pagina, ja, Alternative je, je FM. Moet wel, je moet wel een beetje zoeken hoor. alternative fm Alternative FM, samen, alternative FM samen met uh, CFM Zandvoort en dan Facebook. Dan moet je het vinden. Uh, en dan moet je ons liken. En nou, je mag berichtjes achterlaten. Mag je ook berichten achterlaten. Ook voor, geval, mee? ook voor Marcus en voor mij natuurlijk. Want dat vinden we altijd leuk. Ben je een beginnende zangeres, beginnende zanger of uh, singer-songwriter. Ja, of gewoon het, het hoeft uh, niet altijd iets met zang te zijn. Nee, maar goed. Maar kun je ook... Uh, nou... ...goed, uh, goed in je strot gebruiken. En dat hebben we dus in het eerste uur... ...heb ik even iets laten horen. Vind ik, vind ik en dan was het nog niet eens 100%. Maar het klonk als padzuiver, eerlijk gezegd. Ik ga nog niet verklappen wie dat is. Maar dat, uh, dat zal ooit nog wel eens... Uh, ...duidelijk worden wie, wie dat wel is. Uh, maar uh, wat, wat, wat, wat, wat dat betreft... ...denk ik dat je hier gewoon goed ziet. Uh, ben je ook een band... En heb je wat in de melk te brokkelen. Of denk je van nou we kunnen ook dat podium daar van plat en de helemaal plat spelen. Dan uh, mag je hier gewoon langskomen. Dat zijn een aantal bands al geweest. Bijvoorbeeld die band die we net hebben gedraaid. Base Noir. Trouwens, die hebben het ook nog niet eens zo gek gedaan. Want die hebben op het podium gestaan. Niet op het hoofdpodium, maar op het podium van het Frederikspark van Bevrijdingspop. Dus zeg maar een beetje achter het provincie. Ja, ik heb ze zeker wel gezien. Jij hebt ze gezien. En uh, daar hebben ze toch een uh, hele goede indruk op achtergelaten, dacht ik zo. Ja! En ze zijn hier ook geweest in de studio. Dus uh, ik uh, zou bijna zeggen... Leon en Jacqueline gaan gewoon lekker verder uh, met, dat, uh, met dat werk uh, wat jullie maken. Want het is uh, lekker elektropop. Daar houden we van. En dat, dat horen we veel te, veel te weinig. Bovendien, eh, het is ook zoiets als vorige week met Uber Ig. Dat hoor je ook bijna ne nergens. Het is lekker verfrissend. Daar houden we van. Dus we moeten een beetje, uh, beetje niet-standaard muziek hebben, eerlijk gezegd. Nou, morgen weer zijn we al voor. De, voor de, voor de, voor de porren, eerlijk gezegd. How do you days that I he's in the mutated minds and then never quit rocking. <laughs> Want, uh, het is een Zandvoortse band, uh, want, want uh, ja, uh, uh, Olivier en uh, Bas die komen hier uit uh, dit, uh, dit dorp. En voor de rest uh, is het uh, ook een beetje uit uh, de regio. Um, want Jeroen, die schijnt uh, hier uit uh, de buurt te komen, die komt uit, uh, uit Overveen. Dus ja, het is een, uh, vrij, <coughs> een uh, vrij noisy bandje. Ik heb ze al in de Joybar, heb ik ze een, een, een lange tijd terug hebben ze gezien. Nu gaan wij praten, want uh, deze dame die komt uit Arnhem vandaan. Tenminste, uh, dat heb ik me laten vertellen. Goedenavond, uh, Nina. Goedenavond, ja. Ja, ja. Uh, want kom jij ook uit uh, Arnhem? Nou, ik ben geboren en getogen in Nijmegen, waar ik uh, 19 jaar gewoond heb. Ah, en uh, nu ben je naar uh, boven een andere rivier uh, verhuisd uh, en zit je in Arnhem? Dat klopt. Ja. Um, ik, ik werd aangenaam verrast Door, door jouw EP uh, Daar schijnt ook nog een Facebook vriend Van mij aan het werk geweest te zijn Theo Fokkema die heeft, die heeft denk ik voor jou ook een deel uh, Geholpen met het Denk ik met het masteren geloof ik hè? Van, uh, van het EP'tje uh, ja, we hebben, het, nou, we hebben het wel samen gemixt ja. en geproduceerd. En uh, ik ben er eigenlijk van begin tot de laatste millimeters uh, ben ik erbij geweest. Ja. Um, maar hij heeft het inderdaad gemasterd, daar heb ik geen verstand van. Ja. Um, maar we hebben het wel samen ook geproduceerd. Ge samen geproduceerd ook? Ja. ja. Uh, nou ja, uh, het is jouw eerste EP? Uh, ja, dat klopt. Oh. Uh, ja, want... want uh, maar... Dan vind ik het ook zo, zo bijzonder als jij zegt, uh, want we beginnen dus nu gelijk ook met het, thema met het masteren en het afmixen van zoiets. Uh, uh, zie je er dan ook echt naar te luisteren van, klopt het ook allemaal zo qua geluid? Dat je ook echt zegt van, dit is het helemaal en nu gaat het ook echt op de cd? Uh, ja, dat klopt. Um... Ja. Ik, heb, ik heb wel een goed idee van hoe het, uh, hoe het zou moeten klinken en, ja. um, en Theo ook en ja. uh, we hebben dat uh, samen toen uitgewerkt ja. en, en omdat mijn eerste EP was wou ik het ook goed doen. Ja. Ik wil het sowieso altijd goed doen, dus vandaar dat ik erbij gebleven ben. Ja, <laughs> ja ik, ik, ik, vind het, ik vind het heel erg uh, leuke luisterliedjes ook. Uh, en ik, ja, ik, ik, ik vind ook met name het laatste nummer, dat gaan we ook zo, zo direct uh, draaien. Voor uh, Leave Clover, heet het, uh, geloof ik, uit ja. mijn hoofd. Uh, um, maar de, de liedjes op zich, hoe lang ben je ermee bezig geweest om juist die liedjes bij elkaar te brengen en dan te zeggen van dit is het dat um, was eigenlijk een, een vrij makkelijke keuze omdat um, mm -hmm. dit voor mij zes hele belangrijke nummers zijn van belangrijke fases in mijn leven yeah. en dan, niet dat ik nou zo oud ben maar uh, <laughs> <laughs> dit zal van alles gebeurd en deze nummers zijn uh, voor mij persoonlijk heel belangrijk yeah. en um, ik vond dat ik ze ook op de CD uh, heb gezet ja. hoort dat ook bij, bij een echte singer songwriter dit soort dingen, want ik heb me laten vertellen, singer-songwriters worden, worden vaak geïnspireerd door iets wat in hun directe leven uh, plaatsvindt eigenlijk. Uh, ja, dat, dat klopt voor mij. Persoonlijk is dat wel zo. Ja. Uh, muziek uh, werkt voor mij ook helend en het te overschrijven is ook een soort van uh, therapie eigenlijk. Ja. Um, en het, het kan me ook, ik kan ook gewoon muziek hoe mooi het leven is. ja, ja. Dus dat is, dat is voor mij uh, echt een heel belangrijk deel van mijn leven. Ja, uh, nou zie ik ook uh, dat jij dinsdag 15 november al op Radio 5 bent te horen. Dat klopt, ja. ja? ja. Uh, hoe is dat gegaan? Want uh, dan lever je de, de EP af en dan ineens gaat het dan zo rap dat, uh, dat iedereen weet wie Nina Fijn is. Um, nou, ik, ik denk niet dat iedereen dat al weet, maar um, ik heb zo een contact bij Radio 5 zitten die ik ken van uh, de HAVO. Ja. En uh, daarmee ging, kwam ik in gesprek en die gaf aan dat hij daar werkte en dat ze we wel eens ook uh, live mensen in de studio hadden. Dus toen ben ik door gaan vragen en uh, zo is dat balletje gaan rollen. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Uh, en en de, de EP op zich, uh, want je hebt hem in, uh, in Arnhem geloof ik ten doop gehouden, 9 oktober was dat, van, uh, van, het afval, uh, ja, van de afgelopen maand zeg maar. Uh, uh, hoe was dat, uh, dat, dat uh, verhaal van, uh, van het ten doop houden van deze EP? Uh, wat doe je, de presentatie? Dan? Ja, de presentatie en, uh, okay. en, en de mensen die er uh, waren. Um, het was... Laat ik zo zeggen hartstikke gezellig, ja. het was een heel leuk publiek, enthousiast publiek ja. en ook uh, veel geliefden waren aanwezig ja, ja, ja. en um, een paar oude bekenden, maar ook mensen die ik nog nooit eerder had gezien, dus dat is altijd leuk, um, ja achteraf ook uh, veel mensen naar me toe gehad en um, goede reacties. En ook een positief kritische recensie van 3 voor 12. Dat is ook altijd fijn. Ja, dat is nooit weg. Eigenlijk. eigenlijk. Ja. ja, dat is wel fijn. Ja, eh, want eh, zoiets geeft jou natuurlijk weer een, een lekkere start om eh, ja bij. Eh, het is toch al een beetje lastig om eh, zeg maar een beetje poot in de grond te krijgen bij muziekzalen. Want er zijn natuurlijk van die eigenaren die zeggen ja. Maar dit, dit werkt natuurlijk. Eh, prettig. Als je met een positieve recensie op je zak hebt. Ja, kijk, dit hebben ze al over mij geschreven natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat is ja. zeker fijn. Ook omdat er in het verleden ook wel wat minder positieve dingen geschreven zijn. Ja. Dus Daar uh, was ik wel heel blij mee. <laughs> ja. ja. Um, goed, het zijn zes tracks, zijn het uh, geworden. Ja. Um, de mensen die niet weten wat je brengt. Het is, het is echt heel rustig en luistermuziek. Toch? Ja, nog wel. ja, ja. <laughs> um, ik ik wil ja dus uh, deze nummers wat ik wat ik al eerder aangaf zijn voor mij heel belangrijk. Ja. En die wil ik heel graag vastleggen. Ja. En um, hierna uh, wil ik wel zeker verder, maar ook met een grotere bezetting. Ik voel dat mijn nummers ook uh, zeker um, voor een grotere bezetting geschreven zijn eigenlijk. Ja. Uh, niet, niet per se met opzet, maar ik merk dat ik er nog veel meer mee kan. Dus ik wil in de toekomst wel met andere mensen gaan samenwerken en het allemaal groter aanpakken. Ja. En, en, en je hebt al uh, aanwijzingen dat er een hoop mensen of een aantal mensen uit de muziek met jou wel willen werken. Uh, daar kan ik nu uh, nog uh, niet zoveel over kwijt eigenlijk. Open, open door. Uh, er is nog niks bevestigd uh, en nog niks ontkend. Ja. Dus, uh, Oké, okay. zullen we dan ook verder niet, uh, niet uh, verder op doorgaan. Um, nou ja, goed. Je eerste optreden dat is volgens mij dus op de radio Radio 5. Dichtbij NL staat er geloof ik bij, op Radio 5. Ja, dichtbij Nederland is het eigenlijk, ja. maar ik dacht ik kort het even af. Oké. Okay. Uh, en... en, en Zit er nog een, ergens een optredentje in, bij jou in de buurt, dat mensen bijvoorbeeld daar naartoe kunnen gaan? Uh, ja, ik speel op. Even kijken. 8 december speel ik in Ede. Ja. Um, speel ik in um, Marnix live Stage. Uh, speel ik ook. Volgens mij heb ik dan het voorprogramma van Singers of Songwriter. eh, uh, uh, Dus daar ben ik nog te zien. En iets verder weg is Wolle. Ja. Um, 19 november ja. ben ik de support act van Lake. Uh, oh, dat is, uh, dat is ook heel, heel fraai als je al support act uh, bent Ja, zeker. Nou, uh, ik, ik, ik, uh, ik zou je graag nog eens een keer uit willen nodigen om ook hier een paar nummers uh, te spelen met, uh, met een gitaar, akoestische gitaar Zou ja. dat kunnen? Ja, heel graag, zeker, dat ah. kan nou. Nou, dat, dat gaan we dan wel even buiten de uitzending om nog wel even, even regelen. Eh, eerst, eerst gaan we dat, dat uh, fraaie nummer van, jou, uh, van jouw, van debuut EP draaien. For Leaf Clover. a sign that I uh, uh, had you belong to me, my sweet, sweet baby, oh my sweet baby. Het is geen uh, singer-songwriter-avond uh, bij, uh, bij Alternative News. Hmm. Maar dit is natuurlijk wel een, van ongekende schoonheid. Dit uh, van Nina Vine. Onthoud het de naam. Ze is uh, op Radio 5 in november te horen. Dan moet ik even heel snel en rap weer even kijken. 15 november, dinsdagavond om 9 uur. Dan kun je er aanschouwen en kun je er naar luisteren. Dus dat, uh, dat, dat sowieso. Um, nou, is dat een, ik had het uh, ja, uh, al een beetje aan het uh, begin van dit uh, programma over uh, Suus de Groot. Die heeft uh, meegedaan aan de Rob Agda Award. Uh, samen met John Doe's Revenge, waar ze toen nog deel uit van maakten, hebben ze toen ook gewonnen. Hebben we hier ook in de studio gehad, hè? Ja. ja. Uh, leuk is trouwens dat ze als Suur de Night in de finale staat van de grote prijs. Dat ook, daar gaan we heen. Daar gaan wij heen. En uh, ze is hier toen ook geweest. En we gaan zo dadelijk ook een opname van die uh, middag op zondag uh, draaien. Die zondagmiddag die, uh, die ze hier was, heeft ze een aantal nieuwe nummers uitgeprobeerd. Uh, uh, twee nummers. When the Night is Dark, die gaan we straks draaien. En uh, bijvoorbeeld uh, het nummer uh, wat ze ook uh, heeft uh, gedraaid. Ja, min of meer gedaan Dat is uh, uh, Stay close to yourself Dat vond ik ook een gaaf nummer uh, En dat speelt ze nu ook Maar het bijzondere van het verhaal is Dat ze dus uh, twee nummers had omgestuurd Van haar EP En dat was met Bent En toen moest ze nog iets hebben van solo solo ja En toen kwam ineens het, uh, een opname van ons in beeld en ja, Marcus, daar zit je dan. En dan word je keer, uh, wordt, uh, wordt er in één keer een opname van jou meegenomen. En tot onze stomme verbazing staat uh, Suus gewoon in de finale van de Grote Prijs. Zou het mede door jouw opname kunnen zijn, denk ik. Nou, ik voel me weer. <laughs> ja. Ja niet alleen Er zit natuurlijk nog, uh, nog uh, Iemand uh, die, uh, die ook uh, zeer kritisch uh, Naar de, de opnames heeft uh, zitten luisteren Dus In uh, deze singersongwriter songwriter Uit dezelfde plaats van Zoester uh, Groot Die moeten we daar natuurlijk ook enige dank in, uh, in geven Want ja uh, zonder uh, Dat zou het uh, nooit uh, gelukt zijn Maar goed ik ga eerst even terug naar uh, Het moment waar ik, uh, waar ik het over begon Helemaal een stukje dicht. Want het is een... Uh... Kijk, we, hebben, ja, we, hebben, we hebben straks hebben met het uh, nachtverhaal. Maar ik, uh, ik heb zelf ook nog iets bedacht. En daar komt hij dan. En dat sluit een beetje aan op het uh, nummer wat Suus de Groot uh, gaat draaien. Of uh, wat wij van Soo the Night gaan draaien. Het heet Van Donker naar Licht. De Duisternis had geen gezicht. De Dageraad bracht jou het licht. Verstopt ergens waar niemand je zag. Je voorzicht toonde geen lach maar nu de zon weer schijnt is het ook de angst die verdwijnt op grond diep van je ziel als een vis die niet opviel zocht je de rust en het is nu de zon die jouw gezicht kust even wilde je verdwijnen om vervolgens weer te verschijnen van het donker naar het licht je blik naar voren gericht het licht strandt door je heen je bent niet meer alleen mensen die om je geven laten je weer leven Bevrijd van de ketens van angst. Van donker naar licht. Eerlijk duurt het langst. Een lach op je gezicht. De waarheid bestaat niet. De leugen even min. Wel het verdriet. De traan op je kin. Nu is er de lach. Op je gezicht. Een nieuwe dag. Van donker naar licht.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 Terwijl dit was uh, Sue the Night met When the Night is Dark. En ik uh, heb daar uh, dus iets uh, bij uh, bedacht. Uh, en dat was dus een gedicht uh, wat ook weer bedoeld is voor één iemand... ...ergens in het land. Uh, dat was uh, voorlopig eventjes... Uh, ...even het, uh, het uh, wat, wat... poëtische gedeelte. Uh, maar we gaan... ...ook uh, weer even wat andere dingen doen. Mannenbroeders en dames en heren thuis. Want er is uh, natuurlijk nog wel... Uh, ...het een en ander in uh, de pijplijn. En ik uh, werd ineens... ...min of meer, werd ik... Uh, ...in één keer uh, weer verrast... ...door een, uh, een prikbordbericht... Uh, ...van uh, de heren van... ...Ravolva... En laat het nou weer toevallig gewijs uh, hier iemand uh, aan de telefoon hangen. En dat is Jozef Reuzer van uh, Revolva. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ja, ja, want uh, ik heb iets uh, begrepen. Het gaat, uh, de gaten, de ga jullie gaan in het voorprogramma staan van een uh, van een, uh, nou, een, een, een support act van Death Letters in. Uh, Zaterdag. Ja, er staat iets groots te gebeuren, absoluut. Ja? Op uh, zaterdag, ja. What, uh, even, even over de uh, Death Letters. Uh, is dat een beetje een band waarvan, uh, men, uh, nou, waar uh, behoorlijk wat op afkomt? Uh, uh, nou ja, kijk, het is natuurlijk geen uh, band die uh, de standaard popprietjes uh, speelt. Nee. Dus, uh, die mensen die zullen allemaal lekker thuis blijven, maar een uh, underground, uh, hoe zeg je dat ook? Lees het uh, erg, dat je ja. zo kennen. Ja, uh, ja muzikale uh, act. Ja. Uh, net, ze zijn er met z'n tweeën, ja. maar ze maken echt uh, muziek alsof, te, alsof ze met, uh, met z'n vieren zijn. Ja. Gewoon een uh, enorm aanstekelijke, energieke rock. En, uh, ik denk echt dat iedereen die het nu gaat beluisteren, meteen enthousiast zal worden. Uh, het, het lijkt een beetje op uh, het verhaal van jullie. Jullie zijn met z'n drieën en jullie spelen voor zes. Dat heb ik me wel, wel, wel eens laten vertellen. Ja, dat zijn er dan weer twee meer. Het motto dat het nog meer is nog beter. <laughs> ja, ja. ja ik, ik heb jullie toen uh, gezien in, in Haarlem, in, uh, in, uh, in, uh, in dat café. Het was echt uh, gewoon uh, overweldigend eerlijk gezegd wat ik... Uh, ja, en, en ik voel me ook gevleid als er op een gegeven moment uh, dat jullie dus een nummer aan mij opdragen. Dat, uh, dat vind ik ook uh, heel erg uh, bijzonder. Dus, uh, goed, uh, maar uh, daar hebben we het uh, nu niet over. Uh, jullie staan in, uh, als support. Act. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Dat jullie uh, uh, daar uh, mochten staan. Uh, hoe is dat gegaan? Ja. Nou ja, eigenlijk uh, is het begonnen bij de Rob Akdauer. Ja. Daar hebben we een keer aan ja, meegedaan. Ja. En toen eigenlijk al in, uh, in de voorrondes heeft uh, de programmeur ons uh, blijkbaar zien optreden. Uh, en yeah. die was uh, dusdanig over, uh, enthousiast over ons yeah. dat hij sowieso heeft gezegd: Van jullie staan in het voorprogramma van Stereo. Yeah. En daarna nog een keer in, uh, in het voorprogramma van de Vortex. Dat is yeah. het, uh, met leden van Oasis yeah. uit Engeland. En nu, dus, uh, we hebben we dus een goede relatie met, uh, met de programmeur van het patronaat. Mm -hmm. En uh, vandaar dus dat we nu uh, in het voorprogramma staan hiervan. En natuurlijk ook. Ook, uh, ook omdat het wel qua, qua muziekstijl uh, dicht bij elkaar komt. Ja. En, uh, we hebben ook echt er, een van zin om uh, een zaal plat te rocken. Ja, uh, daar zijn jullie toen in staat. Uh, ik, ik bedoel, uh, als mensen iets van Revolver ooit uh, gezien hebben, zeker vorig jaar. Mijn gedachten gaan uh, nog echt uit uh, in oktober, halverwege oktober toen jullie Light of the Night uh, ten doop hielden. Toen kregen jullie ook wel behoorlijk de zaal plat. Ja, dat was echt uh, een, een hele mooie avond, ja. toen was natuurlijk uitgekocht in de kleine zaal en iedereen die, uh, ging helemaal los, ja, ja. stage divers en uh, <coughs> ja. dat verwachten we natuurlijk meer. Zaten. Ja, eh, eh, <laughs> ja dat, dat zou wel heel erg mooi zijn. Eh, even ja. over, over jullie zelf. Uh, nou ja, uh, jullie hebben dus uh, in, uh, in Stiels hebben jullie toen uh, voor, uh, in september opgetreden, uh, want daar hebben we het over. Uh, nu is het, uh, hoe gaat het nu met jullie? Uh, zijn jullie bezig met, uh, met materiaal aan het schrijven? Of uh, proberen jullie ook nog weer ergens in een, uh, ja, in een zaal ergens uh, wat, uh, wat voor elkaar te krijgen? Want het, het moet natuurlijk wel uh, door blijven gaan, neem ik aan. Ja, nee, absoluut. Het moet absoluut door blijven gaan. Uh, eigenlijk, uh, alles wat je opnoemt, daar zijn we nu mee bezig. We zijn nu keihard bezig om nieuw materiaal te schrijven. Ja. Uh, dat ook in het teken uh, van uh, volgend jaar. Want dan gaan we in het begin uh, op tour ja. uh, ten tijde van Eurosonic in Groningen. Ja. En dan doen we akoestisch en elektrisch en, uh, uh, optredens daar. Ja. En daarvoor schrijven we dus nu allemaal nieuw materiaal. En ja. we hebben ook al wat nieuw materiaal waar we weer uh, wat mee gaan doen, dus opnemen. Ja. En, we gaan, uh, en we gaan nog een aantal videoclips uh, maken voor uh, Light of the Night. Dat uh, komt natuurlijk eerst, ja. want uh, first things first. Ja. En um, ja, zalen waar we nog in willen spelen, ja, dat zijn er best wel veel. Bijvoorbeeld Paard van Trooij lijkt ons erg leuk. Ja. Uh, Paradiso, Melkweg, dat uh, ligt wel een beetje in onze uh, benzenpatroon. Ja. <laughs> Ja, dat zou, het zou wel mooi wezen natuurlijk. Uh, ik, ik, ik hoor het al, jullie zitten niet stil, maar wat mij intrigeert is dat het hele verhaal van die videoclips van Light of The Night. Dat wil dus zeggen dat je dus met het uh, verhaal van, van, van Light of The Night, dat je dus daar uh, gewoon ook de mensen het wil laten zien wat jullie aan muziek uh, maken, door middel van het beeld. Klopt, ja. We willen gewoon dat het beeld uh, de muziek versterkt. Mm -hmm. En um, dat willen we ook uh, graag op een uh, creatieve manier, dus niet uh, op de meest standaard manier dat je en een band ziet spelen. Mm. Natuurlijk uh, uh, is dat ook leuk en dat zullen we ook misschien niet vermijden, maar daarnaast ook uh, iets artistieks waarin uh, laten terugkomen. Dat is ook wel iets wat wij uh, graag willen doen. Dat vinden we ook leuk om te doen. Dus, uh, yeah. Misschien begrijpen niet alle mensen uh, onze clips, yeah. maar... Uh, <laughs> Uh, wij vinden het in ieder geval erg leuk. En het is ook uh, gewoon wel mooi om naar te kijken, want je hoeft natuurlijk niet meteen alles in één keer te begrijpen. nee. Ja, maar... uh, Weet... dat, dat zet je gewoon zelf aan het nadenken. En dat vinden wij echt leuk. Ja, want uh, mensen willen uh, bij alles nadenken. Dat, uh, dat clipje wat jullie toen voor uh, Light of the Night, Hard uh, to be, dat, uh, dat, is, dat is de enige echte clip die jullie uh, nog hebben geloof ik volgens mij. Of, of is er nog meer? Ja, dat is e inderdaad niet de enige echte clip die ja. we, uh, inderdaad uh, met, uh, met acteurs en regisseurs. Ja. En uh, dat, dat hele rattenplan. <lacht> maar er komen er dus wel meer. Ja. En uh, daarnaast uh, ja, zijn er wel video's van, uh, van uh, live optreden. Nou ja, jullie zitten in ieder geval niet stil. Dat, dat, dat is één ding wat zeker is. Uh, even voor uh, de mensen die zaterdag jullie nog uh, willen zien als support act van Death Letters. Hoe laat uh, moeten ze er zijn? Uh, de aanvang is om 8 uur, De dus zagen het ook om half negen. Ja. Dan begint uh, uh, ook een uh, enorme goede band uit Rotterdam, uh, as, as in Assassins. Ja. Dan komen wij, dan de Dead Letters. Dus ja. de luisteraars van uh, ZFM Zandvoort moeten even op internet kijken op www.ravolva.nl. Ja. En dan zien ze in het nieuwskopje een flyer. En als ze daar op klikken, dan komen ze terecht... Uh, op een site waar ze tickets kunnen kopen. Goed, nou, het, de weg wijst zich vanzelf, denk ik. Ja. Jij bedankt, en je zei al uh, toen jij uh, mij ging uh, bellen, ik weet al welk nummer jij gaat uh, draaien. Nou, uh, zeg het dan ja. maar, uh, Dan. Hier komt Dag uit de van... Was en dat was Spotswood, Screaming at the Wall. En die uh, jongens die treden dus morgen op in de eerste voorronde van de Rob uh, Dan uh, zijn we er dus bij als zijnde Alternative, alternative FM. FM. Ja. Ja. En dat zeggen we dus gewoon in koor. Mooi hè? Ja, dat ja, zeggen ik, we heel mooi. Uh, ik zag net ook het Facebook berichtje al van Drop Rob Award, Dat ze morgen oh. weer losgaan. Oh ja, gaan ze, gaan ze helemaal los? Heb jij het lef om onze naam eronder te zetten? Uh, nee. Ja, nou, misschien wel. Nou, misschien doen we dat nog wel. Dat, dat zien we dan wel. Uh, het is hoog tijd, vrienden, voor uh, Jarl van Malta. Want uh, het is uh, tien voor tien. Staat, uh, staat onze. Ja, ja, we hebben Jarl weer aan de telefoon. Jarl, goedenavond. Ja, goedenavond, ja. Ja, want uh, het is uh, weer tijd uh, voor het nachtverhaaltje. Ja. Ik, ik ben alleen erg nieuwsgierig. Welke gaat het worden vanavond? Nou, uh, degene die ik uh, gisteren. Eigenlijk de meeste centen die van gisteren. Ja. Die heet de vrouw van de gesloten deuren. Nou, dan gaan we uh, naar uh, luisteren. Dan, uh, dan, uh, uh, dan, dan is het uh, nu het woord aan jou. Nou, mooi. De vrouw van de gesloten deuren. Ze hield haar kinderen weg van het leven buiten. De echte wereld. Ze moest altijd binnen blijven. Zij was de vrouw van de gesloten deuren. Vele kinderen waren altijd diep naar het donker getrokken maar er was nog één kind. Hij vocht om uit de schaduw van zijn leven te stappen. Hij transformeerde van wanhoop naar hoop. Op een avond in de diepe nacht, terwijl de hemel keek naar de jongen, was het een onbewaard ogenblik. Eén kans om te ontsnappen. Hij sloop uit zijn bed. De vloer en de deuren kraakten. Hij was bevrijd van de geslotenheid van zijn bestaan. Hij voelde een koele wind. Hij zag de sterren stralen. Hij voelde dat hij weer echt leefde. Hij vond een liefdevol gezin en zijn leven had weer glans. spit here with me Cause well Justice. I one want you in this world. over three. Dat was hem. Deze. Alaska met uh, Politics. Daarvoor uh, Fabian de Dammers. Zo'n heerlijke plaat. Jij wil nog ja. gewoon afbreken. Ja, Ik is... weiger het gewoon. Ja, maar het kan niet anders. Want uh, de tijd uh, begint te dringen, uh, vrienden. Want volgende week is er weer een uh, alternatieve femme. Dan gaan we terugblikken op uh, de Ropa Akda woord, die uh, morgen wordt uh, gehouden. Ja. Een band die ook meegedaan heeft aan de Ropa Akda Award is deze band. En ze waren hier toevallig twee man. Vrouwke uh, van en Daan van Putten. Gangster. Met hun radioversie van Slipping Away. En wat ons betreft graag tot volgende week. Volgende week. Be alive. En in de ETO op 106,9. Straks meer. C.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van...